Met het NOS-journaal. Zuid-Korea heeft de bevolking van Noord-Korea gondoleerd met de dood van Kim Jong-il. Zuid-Korea stuurt geen delegatie om de rouwplechtigheid bij te wonen. De beide Korea's leven al een halve eeuw op voet van oorlog. Na een bloedig conflict begin jaren 50. Het lichaam van Kim Jong-il ligt opgebaard in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang in een glazen kist. Het werd daar bezocht door zijn zoon en opvolger Kim Jong-un, militairen en bestuurders van de regerende arbeiderspartij. Kim Jong-ils dood werd gisteren bekendgemaakt Hij stierf Zaterdag aan een hartinfarct. Frankrijk is ervan overtuigd dat de Britse regering alsnog geld zal bijdragen aan een noodfonds van het IMF voor Eurolanden. ...heeft een Franse regeringswoordvoerder gezegd. De Europese ministers van Financiën hebben tot nu toe 150 miljard euro toegezegd voor het noodfonds. De 200 miljard die was afgesproken is niet gehaald, omdat Groot-Brittannië niet meer wil meedoen. De Britten willen het IMF-fonds wel versterken, maar niet met geld dat alleen is bedoeld voor Eurolanden. Maar volgens Frankrijk zal Londen bijdragen, omdat ook een aantal landen van de G20 bereid is om een bijdrage te leveren.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 Vorige maand kozen bezoekers van het congres van het genootschap Onze Taal, weigerambtenaar tot woord van het jaar. In België is stoeproken op de eerste plaats geëindigd. Staat voor roken op de stoep, wegens het rookverbods in de horeca. Het weer nog bewolkt met af en toe een bui, maar ook zon. Temperatuur ongeveer 5 graden in het oosten en een graad of 8 aan de westkust. Morgen opnieuw bewolkt en vooral ochtends regen bij een temperatuur van gemiddeld 6 graden. Dit was het, en gaan... Dit is René Passet van de ANWB. Files van 5 kilometer en langer in de Radstad staan er op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knoopert Hoevenlaak en de Afrit-Bunschoten 7 kilometer. Bovendien is bij Knoopert-Muidenberg een ongeluk gebeurd. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Nieuwegein 5 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht aan aanrijding. De A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Hodendrecht 10 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude-dorp 9. A7 Hoornzaandam bij knooppunt Zaandam 6 kilometer. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 7. De A10 Oost en de A10 Zuid staan helemaal vol richting Den Haag. Tussen Schelling-Wouden en de Nieuwe nievenmeer 14 kilometer. De A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen, 6 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag voor het Prinsklausplein bij Den Haag, 9. De A13 Rotterdam-Den Haag bij knaupert ippenburg 5. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Geldermalsen, 10 kilometer. De A20 Groep van Holland-Gouda bij het Terbrechtseplein, 7. A28 Zwolle Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Afritmaar, 9.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 Een lekker begin van de tweede uur van zondag in Kennermeland bij CFM En Je hoorde uit de jaren tachtig Was dat Was en uh, Wolk de Dinosaur. Ja, een plaatje wat ook een beetje zo rond de kerstdagen heel veel werd gedraaid toen de tijd bij de wat minder legale stations. <laughs> dus ik ken hem ook nog wel goed hoor, die plaats. Was dat Was, was dat. En uh, wij zijn uh, in de tweede uur aangekomen van zondag in Kennermeland. En voordat we gaan vertellen wat we in dit uur allemaal gaan doen, ga ik even naar de tussenstanden kijken van de wedstrijden. De wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Nou, dat gaat lekker voor, uh, voor Ajax, want uh, Feyenoord uh, speelt tegen FC Twente. Feyenoord staat momenteel voor op FC Twente met 1 tegen 0. Dan NAC Breda tegen AZ. Ook daar is zojuist gescoord. NAC heeft gescoord, dus staat daar 1 tegen 0. Dus zowel AZ als uh, FC Twente hebben nog uh, 0 punten. Goed, wat gaan we nog meer doen deze, dit uur? Natuurlijk volgen wij de voortgang van het voetbal. En als er ontwikkelingen zijn, zullen we u dat zeker vertellen in dit uur. Verder hebben we natuurlijk rond de klok van half vier, en dat bent u van ons gewend, de evenementenagenda. We gaan eens kijken wat 18 december door de eeuwen heen heeft teweeg gebracht. En wat er zoal gebeurd is op diverse gebieden. We gaan nog even proberen of we kijken of we Rudy, onze collega, aan de telefoon kunnen krijgen. Want die is bij de wedstrijd Ajax tegen ADO Den Haag geweest. Maar we kunnen hem... Wat moeilijk te bereiken. En natuurlijk tussen 4 en 5 erg veel internationaal sportnieuws: zowel voetbal, golf, uh, wat gaan we nog meer doen? Formule 1 nieuws, de Volvo Ocean Race, een gigantische zeilrace rond de wereld. En uh, die zijn net begonnen aan de tweede etappe. Dus genoeg reden om te blijven luisteren en van de muziek te genieten en wellicht veel kerstmuziek. Dus ik zou zeggen: uh, blijft u gezellig bij uw radio zitten en. Uh... Laat u, laat u zich uh, verwennen door kerstmuziek. Inderdaad, we hebben weer uh, kerstmuziek klaarstaan van Mariah Carey. Zet je radio onder de Kerstboom. En zet hem op ZFM. Ah. Als we het over uh, favoriete kerstplaten hebben, dan is dit er wel eentje van mij hoor. Pom, pom, pom. pom, pom, pom, pom stands together. Nou, voordat we weer met de andere berichten doorgaan bij zondag in Kennenland, eerst even een tussenstootje van de eredivisie. Tuckers, hou even je oren dicht, anders heb je niet zo'n leuke moment op dit moment. FC, eh, of nee, ja, FC Twente, die speelt namelijk tegen Feyenoord. Feyenoord FC Twente, daar staat het momenteel drie tegen 0. Dus Feyenoord is uh, lekker, lekker op weg. Maar dat doen. moet snel zijn gegaan want op een gegeven moment zagen we 2-0 en dan kijken we weer het was 3-0. 3, dus 3 Ik denk dat de Kuip ontploft. We schakelen straks even over naar verslaggever Henk Kindiging. Ja. <laughs> ja. En dan uh, die andere wedstrijd, uh, Nak Breda tegen AZ. Daar is uh, zojuist gescoord door AZ en staat het 1 tegen 1. Kijk, ik kijk ik weer even niet, het was nog even 1-0. Nou is het alweer 1-1. Goed, wat gebeurt er al zo mee, al meer in, uh, op 18 december uh, door de eeuwen heen? Allereerst op het gebied van de media in 2004 was de laatste uitzending van het programma Van Gewest Tot Gewest. En op, basis, op uh, politiek gebied in 1865 door de aanname van het dertiende amendement van de Amerikaanse Grondwet wordt slavernij afgeschaft in de Verenigde Staten van Amerika. In 1956 Japan treedt toe tot de Verenigde Naties. En in 1980 in Nederland wordt abortus provocatus door de Tweede Kamer gelegaliseerd. Op het gebied van de sport in 1921 het, sport, het Poolse voetbal elftals speelt de eerste interland uit de geschiedenis van dat land. In Budapest worden met 1-0 verloren van Hongarije. En in 1999 zwemmer Pieter van den Hogeband, wie kent hem niet, verbetert in Eindhoven het Europese record op een 200 meter vrije slag dat sinds 1989 op naam staat van Giorgio Lamberti. Uh, Pieter van den Hogeband noteert 1.46.69 en het oude record was 1.46.58 En op het gebied van de wetenschap en technologie technologie. In 1642 Abel Tasman gaat aan land van Mahua, Golden Bay en is de eerste Europeaan in Nieuw-Zeeland. En in 1912 wordt de ontdekking van de later vals gebleken Pit Down Man. En wat was nou de Pit Down Man? In het Engelse Sussex worden een versteende schedel en kaakbeen gevonden. De resten die als Pit Down Man bekend worden, gelden als de ontbrekende schakel in de ontwikkeling van de mens. Jaren later blijkt het dus Bedrog te zijn. En wie zijn er zo allemaal geboren in 1933? 43 Keith Richards, de Britse gitarist van de Rolling Stones. En in 1947 Steven Spielberg zijn het daglicht, Amerikaans filmregisseur en producer. In 1953 François Boulanger, Nederlands televisiepresentator, producent en regisseur en bekend van Lingo. Heel goed. En in 1954, ja, onze ontbijtomroeper Jan de Hoop, Nederlands televisiepresentator. In 1963 ziet Brad Pitt het daglicht, de Amerikaanse acteur. En in 1980 ja, Christina Aguilera, een Amerikaanse zangeres, wordt geboren. Oké, okay, en zij heeft ook een uh, Christmas song gemaakt. Gaan we nu naar luisteren. Hier is Christina Aguilera. Van harte gefeliciteerd. Verschilt weer van mensen tot mist natuurlijk. Je hoorde uh, Robbie Back en for the very first time. Ja, maar komen komende maandag hebben we hebben een leuke uitzending hè, van uh, Golden CFM. Klopt, want het gauw oude programma van onze lokale radiozender ZFM, Golden ZFM, ontvangt komende maandag een bijzondere gast in de studio. Niemand minder dan de bekende Zandvoortse journalist en schrijver Mick Boskamp zal op verzoek van de presentatoren. En dat zijn Joop van Nes, uh, Daniel Lefferts en uh, jij ook uh, Rob, ben jij er ook bij? Uh, ik ben er wel bij, maar oh. ik zeg helemaal niks hoor. Oh, je zegt helemaal niks. Wij, ik heb genoeg oh, gebabbeld dit uh, dus Mick Boskamp aanstaande maandag gaat hij zijn muziekkeuze kenbaar maken. Golden ZFM kent als een format muziek uit de jaren tot en met 1965. Boskamp is een autoriteit op het gebied van muziek uit de beginjaren van de popmuziek en heeft een reusachtig archief. Ook heeft hij vele herinneringen bij deze muziek. Zo neemt hij maandag een, een zeer diverse scala aan muziekstijlen mee. Mee dat uitloopt van bijvoorbeeld het schitterende God Bless the Child van Blood, Sweat and Tears uit 1968. Of Traction in the Rain van David Crosby uit 1961. ...71. En Arcadian Weirwood van de band uit 1975 Tot een redelijk onbekend, maar daardoor niet minder prachtig Triad van Jefferson Airplane uit 1968 Het belooft dus een zeer zondere uitzending te worden aan de maandag van Golden CFM Golden CFM is tussen 8 en 9 uur te beluisteren op de maandagen van de oneven weken En aanstaande maandag is het dus live En uh, het programma wordt op de andere maandag herhaald dus Ga je ook luisteren aankomende maandag? Moet je wel rekenen Ja, tuurlijk, muziek, muziek natuurlijk hè, tijd. tuurlijk hey, hè. lekkere kerstmuziek zo Helemaal je in stemming. Let it snow, let it snow, let it snow. Nou ja, vanmorgen hebben we een klein beetje hagel gehad. Maar er is het ook bij gebleven, want... Het is inmiddels allemaal weg. Die is inmiddels helemaal weg. Ja. Weer een uh, wegdek, maar voor de rest uh, geen gladheid en ellende. Zoals uh, in het oosten van het land. Nou, na zo'n bericht van uh, Golden CFM verwacht je natuurlijk een gouden oude bij CFM. Dat doen we lekker niet. Nee, we hebben er eentje uit. De Euro Breakdown van dit moment. Hier is Koti en Kimbra. En somebody that I used to know... 53, dan hoor je hem loskomen bij CFM De Euro Breakdown Gepresenteerd door Sjors van Damme En hij 40, plaats van Europa Voor je op een rij En deze hoort daar zeker ook bij Je hoort de en Kimbra in uh, somebody that I used to know Ja, nog steeds uh, geen uh, ontwikkelingen op het voetbalveld nou, nou. Zijn, Die om half drie zijn begonnen ja, Geen nieuwe ontwikkelingen Feyenoord FC Twente Nog steeds 3 tegen 0 En Nak Breda tegen AZ 1-1 dat brengt ons naar de evenementenagenda en terwijl op dit moment de vrolijke zangers, oftewel i cantatori, allegri, vanmiddag de Christmas carols tegen horen brengen. En dat gebeurt al wandelen door het centrum van Zandvoort. gaan we kijken wat er dan, waar we om vier uur welkom zijn en dat is zeker in het wapen van de Zandvoort. Want om vier uur treedt daarop Adam spoor. Uh, dat is lekkere mainstream jazz met, uh, met goede oude ballad standards. en natuurlijk het scheurende geluid van Adam op de saxofoon. Verder uh, he, uh, kijken we even vooruit naar de 23 e want dan is er een koopavond en die duurt tot s'avonds 9 uur, als ik het wel heb. En dat wordt muzikaal omlijst door de Westside Dickens Orkest en uh, Swing Dutch Dixieland Kerstband. Dus dat wordt een gezellige kerstkoopavond, de 23 e En dan hebben we nog op de 24 e de kerstsamenzang en dat is een kerstavond op het Kerkplein en dat duurt van 9 tot 11 uur. Nou kort om weer voldoende te doen hier in Zomvoort En daar houden wij van natuurlijk Wat we hebben zin in Zomvoort En de Nickelback die komt er ook weer aan hoor Albert Jan ja. Ja. Albert Jan ook weer helemaal blij Hij glindert weer van plezier Hier is When We Stand Together One more to The some show, I know where you have to go In every town's a concert hall, where are we gonna have some all It seems a bit of precious now, but we can enjoy it for a while So let's go to the opera, listen to that silly growl <laughs> so prettymaker, like. la, la, la, la, la la la See the hero on the stage, see him dying with much grace. Here in Romeo and Julia make love in the opera. Oh. so if you want to have some fun, I know where it can be done. So let's go to the opera, I'll laugh about the silly crowd. Do you know? no. In the night so still Can't we give it one more try, one more try, I didn't know how much I loved you, one more try, let me put my arms around you. Or try. Oh girl, you know I love you I just want you to know My love I'll always treasure you. So please, just don't let me go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 In de Randstad staan files op de A1, Apeldoorn, Amsterdam. Bij knoop het Hoevelaken 4 kilometer. Bij knoop het Muidenberg 6 kilometer na een ongeluk. En bij knoop het Diemen nog eens 8 kilometer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Nieuwegein 6. En van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarse en Apkoude nog eens 8. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoete rijndijk 8 kilometer. Op de A7 Hoornzaandam bij knooppunt Zaandam 5 kilometer. En vervolgens op de A8 Fort Komplein nog eens 6. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 8. Op de A10 tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid 4 kilometer naar Den Haag. En tussen de afrit muiden en knooppunt de Nieuwemeer 4 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht bij knooppunt Rijn 4 en bij knooppunt de 5 Richting Den Haag voort Prins Klausplein 6 kilometer. A27 Breda-Utrecht bij knap het Lunette 4. En A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Hilversum 4 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knap het Hoevenlaken 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En wenst u allemaal fijne dagen en een voorspel.